Hier, die is, die is nu. Hi, ja, ja, Yvonne, die is nu eventjes hier. Ik, hou, ik ben de standaard voor jouw microfoon. Geef maar zelf, want ik had hè. een beetje moeilijk zo. zo. Uh, goedemiddag. Iedereen is er, maar ook een paar mensen niet. Er zijn heel veel zieken. Ik ben afgebeld door een aantal mensen die altijd trouwe bezoekers zijn. Nou ja, die komen de volgende keer, maar ik ben wel heel blij dat er toch heel veel leuke mensen zijn die vanmiddag erbij zijn. Er zijn ook een paar uh, deelnemers uh, helaas ziek. Ja, we hebben dus twee dichters uh, die uh, uitgenodigd waren. En die beide gisteren het lieten afweten. Dat is... Dus, uh, uh, wacht even. God, wie is er Zij ook alweer. Ja, die... Lonneke. Lonneke. Lonneke. Apollonia. Lonneke van Heugde, de stadsdichteres van Alkmaar. Ja, en Jesse Laporte, de... Dichter des Gelderland en ook de Arnhemse stadsdichter er nog bij. En ook mijn geadopteerde neef. Die belde op: van Tante, ik ben zo ziek, ik kan niet. Ik zeg: Nou ja, dan ben je niet een echte performer. Want de meeste dichters die doodziek zijn, die komen wel. Weet je wel, ik kennen maar twee eigenlijk. Dan moet je hem nog een beetje opvoeden, wou je zeggen. Ja, eigenlijk wel. En uh, ja, ik ken echt twee die het doodziek gingen optreden. Dat is bijvoorbeeld Simon Vinkenoog en Johnny van Doorn. Die gingen altijd, die zeiden, ja nee, we moeten dit doen, we kunnen de mensen niet in de steek laten. Maar goed, dat is, nou, ja, dat is gewoon niet, iedereen is zo ingesteld. Maar, en maar misschien... niet iedereen heeft ook uh, dat hij zich kan laten vervoeren dan aan de plek. Sommige mensen moeten dan echt nog een hele reis maken. Ja, wij hadden helemaal geen auto hoor, Johnny en Simon ook niet. Okay. Die moesten ook helemaal met de trein. Ja, nee, dat is dan, uh, ja. Dus uh, ja, dat moet je echt, ja goed, maar oké. Okay. Maar... Maar wat het bijzondere is, is dat op het allerlaatste moment... Lonneke van Heugde, van Apollonia, vervangen kon worden... door niemand minder dan Koen Buchter. En dat wordt vandaag zijn podiumdebuut, daarover straks meer. En Jesse Laporte. Ja, Jesse Laporte, die uh, komt de volgende keer waarschijnlijk weer. Denk ik. En wie is er dan nu voor? En, en, hij zei, net als ik... Ja, ik zeg verdorie, Dat zeg je wel op het laatste moment. Uh, ik, ja, zei die kan het echt niet helpen. Vraag Tim Coehorn. Ik zeg nou ja, Tim Coehorn ken ik al heel lang. Hij heeft zo een aantal keren hier opgetreden. De laatste keer was met Landje uh, Ik zie hem. Ik denk dat iedereen hem heel graag terugziet. Dus we gaan zo beginnen. Jij gaat uh, Maria aankondigen. Dat doe ik. Okay. Ja. Ik uh, en en, en. Tosca, die is, is die al terug? Oké, okay. die komt er zo ook weer aan. Nou, welkom dus. Uh, wij uh, hebben vandaag uh, een hele bijzondere dag, want uh, hier vooraan is een uh, grondtekening gemaakt. Dat gaat uitgelegd worden door, door de dichteres Maria van... Wil je beneden of eerst naar boven? Ik kom... Ja, je kan... Oké. Okay. Um, Maria van Dalen. En uh, Maria ken ik ook al heel erg lang. Zij uh, heeft elf bundels uitgebracht bij uitgeverij Quirido. He? Een aantal, veel ja. Veel, veel. Nou ja, ik, zou, ik heb veel bundels. Meer dan tien in ieder geval. En ze uh, heeft uh, van alles en nog wat gedaan binnen de poëzie. Een van de dingen dat was heel bijzonder, dat was uh, op de langste dag hebben de dichters in de Graansilo. Boven in de top van de Graansilo uh, voorgedragen. Daar was ik ook bij. Dat was heel bijzonder dat je dat organiseerde. En vaker van dat soort hele bijzondere momenten. We hebben samen waren we uitgenodigd voor een uitwisselingsprogramma in Faenza. Een vertalingsprogramma. En, en daar traden we op in een uh, gerestaureerde uh, zoutpakhuis in uh, Ravenna. En daar kwam ineens een vleermuis langsgevlogen. En Pipi op het moment dat jij een... Uh... Op, op het moment dat ik het woord pipistrella zei, kwam die aangevlogen. Ja. Nou, dit soort bijzondere uh, gebeurtenissen. Ja. Uh, we hebben Maria speciaal nu gevraagd in deze herfsttijd. Uh, een van de dingen. Een heel mooi artikel heeft ze geschreven voor A Water, het literaire tijdschrift. En daarin wordt duidelijk dat de, wij allerlei rituelen uitvoeren voor de overledenen. En dat de overledenen in ons midden zijn. We eren ze met bloemen, met kaarsjes, met allerlei uh, bijzonderheden. Nou, dat weten we hier in de kerk van Ruighoort natuurlijk heel veel van. Ik ga er verder niet te veel over uitweiden, want wie is er ingewijd als serieus Nederlands eerste Haïtiaanse priesteres, Niemand minder dan de dichteres Maria van Dalen. Ik ben ook gelijk de enige, de enige Nederlander die dat die gewijd is, ja. Ik weet nog, ik weet nog goed dat ik terugkwam en dat alle kanten zo op de voorpagina hadden... Oh, Nederlandse dichter wordt voedoe En mijn broer, een van mijn drie broers, belde me op en die zei... Ben je nu helemaal gek geworden? Wat moet ik tegen mijn vrienden zeggen? En ik dacht zoiets van, nou ja, jongen. <laughs> en, de belangstelling voor voedsel was niet uit een soort van exotisme... Dat kwam, dat kwam, en nu komen we over Hans Plomp te spreken, dat kwam door het werk van de zwarte Amerikaanse dichter Ishmael Reed. Hij leeft nog, hij is in de zeventig, al heel oud. Die heb ik één keer ontmoet en dat kwam omdat Frank van In de Knipscheer mij belde en hij zei Ishmael Reed komt naar Amsterdam en die gaat met ons eten, want ik heb vertalingen van hem uitgebracht, wil je erbij zijn? En dat is de enige keer dat ik Hans Plomp heb mogen ontmoeten. Hele gedenkwaardige dag, want Ismail Riet is een grote held voor mij met zo'n prachtige werk. En in het werk van Ismail Riet speelt voedoe een rol. En om dat werk te begrijpen, dacht ik, ik duik daar eens in. Voilà, we zijn nu 30 jaar verder en nu ben ik dus voedoe-priestress. En speciaal toen Diana me uitnodigde, dacht ik, we zijn bijna... Bij Allerzielen, heiligen, En die twee dagen plus, de hele maand november, is in voerdoel voor de kerkhofspirits. En wat doen wij om de spirits te eren? De voorouders en de spirits ook. De voorouders, dus ook Hans Plomp, wat doen wij dan? Dan maken we bepaalde grondtekeningen. En ik heb er twee gemaakt van de honderden die ik uit mijn hoofd behoor te kennen. En alleen voor de kerkhofspirits maken we die in november. En dan alleen voor die spirits met koffie gemalen koffie. Dat is die voor Baron die. En dan heb ik er daarnaast een gemaakt met het materiaal wat me meestal gebruiken, dat is maïsmeel. En deze is voor Mambo Veda en dat is de godin van de liefde. Nu zal ik een klein beetje laten zien wat je doet als je een als je een als je hem gebruikt. Zo'n VV, het zijn portals voor de spirit. En als ik ze weet, is de kans dat ik echt in trans raak. Dus ik doe eerlijk gezegd niet helemaal een wijning. Ik laat even zien hoe je iets aanbiedt aan de spirits. En dan gebruik ik daarvoor een mouchoir. De kleur wit is voor alle spirits. En mijn, ik zal maar zeggen, mijn hotline met de spirits. En mijn hotline met de spirits is een kale bos waar de zaadjes uit zijn. Met kralen eromheen in de kleuren van de spirits. En een katholiek altarbelletje eraan. Voodoo is een mix uit de slavendheid... Van alle mogelijke religies, van de slaven die onder dwang op de meest afgrijzelijke manier vervoerd werden, van West-Afrika merendeels naar de Amerika's. En dit is bij uitstek een voorwerp wat laat zien wat de verbinding daarvan is. Wat je dan krijgt in al die Afrikaanse diaspora-religies, dat zijn er ongeveer 25, Winti, Foodou, Candomblé, Santeria, Sanse, ik kan allemaal even doorgaan, heel Brazilië, heel Caribische gebied. Wat je krijgt is een mix van West-Afrikaanse religies. De religies van de Amerikanen, van de inwoners, de oorspronkelijke inwoners van Amerika's die er al waren. De Taino bijvoorbeeld. En de Carib en de Arawak. En de Europese slavenhouders. Vandaar een katholiek tabelletje. Ik ben me zeer bewust dat ik in die traditie sta. Ik ben me zeer bewust dat wat ik doe, is mijn voorouders vooruit helpen. Want mijn voorouders waren in de 16e en de 17e eeuw scheepsbouwers. Wat zullen die gebouwd hebben? Scheepsbouwers. Dus. Als je een veevig eerst getekend hebt, dan is het alleen een tekening. Als je hem wijdt, dan geef je daarbij eten en drinken aan de spirits. Ik heb hier koffie staan. En ik heb een fles meegenomen, maar hij is leeg hoor. Met uh, Haïtiaanse rum om te laten zien hoe je dat dan doet. En wat ik dan zou doen, normaal, is de vier uh, windrichtingen groeten. Op deze manier. En dan een klein dansje doen. Je moet je voorstellen dat je dat dan met dan twintig priesteressen in het wit doet... En dan zou ik wat plannen. En dat doe je altijd links, rechts, midden. Ik heb eens een keer een pastoor in de kerk gezien. Die ging de communie om het, uh, het hoogstie omhoog houden. En die deed midden, links, rechts. Ik dacht, dat doe je niet goed. Je moet links, rechts, midden doen. Want je moet uitkomen in het midden. Je moet concentreren. Je moet de kracht niet weggooien. Je moet de kracht concentreren. Dat is wat we doen. De essentie van voodoo is balanceren. Evenwicht. Aibobo, dat is het woord voor amen. Aibobo. En voordat ik omhoog ga om een paar gedichten te lezen, heel belangrijke voor de kleurcode. Wit is voor alle spirits, zwart en purper en wit is voor de kerkhof spirits. En voor een aantal andere spirits, bijvoorbeeld voor Fredda, is het bijvoorbeeld roze of blauw. No. Vorig jaar werd ik gevraagd voor Wat Toe in, uh, in uh, België. Om iets te maken samen bij een, uh, bij een voorwerp, bij een aantal voorwerpen die gemaakt worden, waren door Tom Bogarts en Art Michel. En Tom Bogarts is een Belg, maar Art Michel is, komt uit Haiti. En daar heb ik al een lang gedicht bij gemaakt, maar dat heeft zoveel uitleg nodig dat ik dat vandaag niet lees. Gewoon omdat het eigenlijk, ja, ik zal maar zeggen, het heeft te veel uitleg nodig. Dat vind ik niet zo'n goed idee. Maar dat voordat u zich afvraagt van maakt ze met voedsel ook gedichten. Het antwoord is ja, kom maar. Ja. Dus ik lees even iets anders. Maar hoe dan ook, het staat altijd in diezelfde beweging. Voedoe is ook mijn wortels en mijn, voor mijn gevoel en mijn omgeving. Voor een omgeving geldt ook natuurlijk iemand's leven. Ik ben niet alleen moeder, ik ben ook oma inmiddels. Een oma van een twaalfjarige en een tienjarige jonge dame. En de twaalfjarige jonge dame heb ik haar hele leven opgepast... En, op een, en ze, haar, ne, haar naam is Juno, Juno inderdaad de godin van de, van, de, van de Grieken en de Romeinen. Juno, dit is de godin van de liefde. Juno. En op een dag gebeurde er dit. De maan, de maan staat aan de nacht, zegt zij, weer barstig. Tilt met twee open handjes het licht naar de duisterende gewelven. Het zicht is karig, maar de maan hangt als een juweel aan het blauwende speldenkussen... Zoveel geluk. In de vorm van een sikkel die dicht op de rand van het donker zit. Zich opricht om toe te slaan en te oogsten. Als een neergaande beweging die over mij waakt schrijft wie ik zijn moet. Heeft lichaam mij verzoend met de eindigheid van taal. Met het laatste woord dat mijn vorm is. Kom, zeg ik. Nu haasten, naar huis. Een ster verschiet. Holland en joelend, oma, oma, waarbij ze mij steeds voorblijft. Omdat ik in feite hier in de buurt van Amsterdam ben, wil ik iets voorlezen wat al veel ouder is. Iets wat mij heel na aan het hart ligt. We weten nog wel het ongeluk in 1992 van de Boeing, die in een flat van de Bijlmermeer terechtkwam. Ik heb daar toen een gedicht in het Amerikaans-Engels geschreven, omdat ik daar op dat, dat moment werkzaam was. En er is geen Nederlandse vertaling van. En ik heb het later aan de nabestaanden gestuurd, die er zeer van onder de indruk waren. En dat gaat als volgt. Boeing. Evaporated. As if lives were thoughts. I didn't know, Boeing, that you had forgotten that the carrying of a gun is the carrying of a death. A knife pointed and raised, to find a name. Someone is still standing at the window, carrying a tray, waiting for a phone call, thinking of the running of feet, a ring, children on a bicycle. Someone just before a man and a woman at the close of night, almost touching but not yet fully known. Their words are past questioning. There is a change in pitch when he slowly raises his fingers to her mouth. It opens everywhere in a knowledge of heat that is pitched far beyond the word pain. It is caught in evaporating. Tell me about an immense gap in a building. It is not a memory. It is a gap. Ik was een, een half jaar lang uh, gastschrijver in Van het NIAS. Dat is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En toen vroegen ze me tussen gingen verhuizen van Wassenaar naar Amsterdam of ik een gedicht wilde schrijven. En toen heb ik een gedicht geschreven waarbij ik aandacht besteed aan het feit dat het Nias ook mensen uitnodigt, zoals wetenschappers uit Palesti Palestina. Om ze te redden, zal ik maar zeggen. En dat wil ik ook graag nog voorlezen. De taal van de boodschapper. Op de vroege morgen, toen de gedachte van weggaande en neiging van blijven overwon zag, ik hem de zoon van zijn kleed vullen met rozenbasilicum, hyacinten en geurige kluiden. Ik zei, je weet, de bloemen blijven niet en de rozenhof komt zijn beloften niet na. En de wijzen hebben altijd gezegd, wat niet blijft, daar moet je je niet aan hechten. Dat is een citaat van de Persische dichter Saadi. De rozen. Het jongrode rode blad van de rozenstruiken in april is alweer groen uitgespreid, fijn gekarteld. Een schaduw voor een hegmus die druk insecten zoekt, pikt, kakelt. Het vliegtuig geluid hoog boven hem maakt hem niet onzeker, zoals het mij doet. Weg, weg, uitgezet. Of de weg naar huis, langs cumulostratuswolken, als een god door de eter met vleugels aan de voeten en een teerse staf. Moet ik dan misschien de ontluikende klimop plukken, een Dionysisch vers zeggen, een plenhofer van Cretensische wijn uitgieten in de rozentuin, waar geen aarde is die het ontvangt, alleen een eeuwig bevoeren vijver die windsferen spiegelt? Went u, went u, sulamitische, ik liet de zomer uit mijn handen glippen, maar draaide mij niet om naar het blauw van het tegeltableau, de pauwen, naar de twee zuilen die één ingang zijn naar de stroming tussen beiden. ...kon ik nog terug. Terug, kom terug, Solamitische. Is niet de enige taak van de boodschapper, breng de boodschap. Ik ben niet de boodschap, ongeacht welke vorst mij aan u zendt. Ik schrijf het advies dat na negen eeuwen aanspoelt op het adres waaraan het is ontsnapt. Ten eerst exotisch is, dan een gedicht en tenslotte de adem van een arme danser die danst voor God. Laat me u bezien, een Engels onder lichaam of genade bedenkt dat niemand mij beter kent dan u en kies. Er is geen ruimte voor afwezigheid. Zelfde roodborst probeert me van de bank te verjagen waar ik zit met een boek dat niet wil vlotten, een zon die niet wil opgaan, een lied dat verdrinkt in een munt, thee die koud geworden alleen nog muggen en daar geen heldere gedachten. De schaduw van Plato blijft niet achter mij op de buitenmuur overeind. Ik zweer je, ik was zeker van de overwinning. De laurierkrans uit de keuken lag te geuren op het aanrecht. De dovemans oren van de dove netels rond tussen het onkruid van mijn wensen en verlangens. Naar huis, naar huis. Maar huis was weg. Weg. Stof geworden, zoals wij allemaal straks. Nog even wachten, het duurt niet lang. Het doet geen pijn of bijna niet net als bij de tandarts. Ik durf niet te kijken, ik keek toch... Is de rechtsstraat voor iedereen of is het sappelen? Zie dat je krijgt waar je recht op hebt, denk je. Of anderen zeggen dat zij recht op hebben, terwijl jij het verschil niet ziet. Een paspoort heeft geen huidskleur. Een huidskleur heeft geen paspoort. Een weg heeft hoogstens een stippenlijn in het midden. Er vliegt een vink over de heg zonder rekening te houden met de buren of met de grens tussen landen en bezittingen. Er is weinig zo mooi als de werkelijkheid, maar ik begrijp ook niet waarom ik daar niet welkom ben. Alsof ik mijn toegangskaartje niet betaald had. Ik heb dat niet betaald, dat deed mijn moeder. Ze ligt in de aarde, tussen hier en ginder, het is dichtbij. Ik nam een handvol aarde mee, kijk maar. Dat zederhouten doosje op mijn schrijftafel, als ik het zo mag noemen. Een schriftje op mijn knie. Weet je waar het lied is gebleven? Het lied van de lijster, ook het lied van het korstmos en van de egel. En de basso continuo van het weer onweer, het contrapunt van de afdruk van een hoefijzer drie dagen oud in de sneeuw. Er klieft bloed aan. Het bloeden van goudver van een icoon onder duizend kaarsen. Het bloeden van een rode jas in het ochtendlicht. Het bloed van een man die al drie dagen op de grond ligt. Oud bloed, zwart als druk inkt. Als weerzin, als het oog van de angst. Er valt niets meer te zeggen, dacht ik. Toen kwam de maan op in drie delen, elk voor elk kwartier. Haal Adem, er is geen diepte meer. Maar de ekster in, roept, roept, roept. Als niemand roept, kan het ook avond worden en dag en middag en weer avond, Maar ochtend wordt het niet. Iemand moet roepen. Iemand moet roepen heel hard. En dan moet iemand roepen. En iemand roept. Iemand en iemand en iemand en iemand roept. De ekster spreidde zijn staart totdat alles diep blauw werd. Tot wij zagen dat de cumulostratus en de wind vegen. Tot wij zagen dat de wilde jacht... En de doodse oorzaken en de onvindbare kogel en het lege bevel. Tot wij zagen dat er onder de een holte was, een kleine holte. Net genoeg voor de veldmuis om zich te verbergen. Voor het lied om een grondtoon te verzamelen. Voor één zonnebloemzaad dat wortelde en uitliep. En werd vertrapt en zo dezelfde grond voedde die het had voortgebracht. Ik keek naar de maan. Ik keek naar de maan en ik nam mijn glas wijn en behendig, als een derwisje dansen, met één hand opgeheven en één hand neerwaarts, zo liet ik het vallen. Drie druppels rood en zoeks en bevend, belegen zoals ik eeuwig grijpt als God, zoals fotonen uit de hand van de maker. Dank, dank mijn liefste, ik weet nu dat je bestaat. Er is een weg, ik weet niet waar die is. Er is een weg. Ik hoor ver klokgeluid. Er vaart het schip voorbij zonder dat ik het water zie. Er vliegt een weiger over zonder kaart of kompas of gps. Iemand knipte de bladeren van de s uit tegen de lucht. Iemand verzamelde het licht van de sterren in de mantel. Iemand zong zachtjes over een nieuw fundament zo heeft God de wereld bedoeld. Zo, dat weet ik zeker. Niet met zekerheden, maar met twijfels. Met de schoonheid van het eeuwig ignoramus. Met de liefde van het verloren mogen gaan. Open de deur en ik stap erin. Want ergens is een nieuw en altijd oud adres. En dan tenslotte, ook voor het nias geschreven... Een sonnet, dus het rijmt ook weer. Het gaat over het schrijven zelf. Onderweg naar mijn maker ben ik levend en wel pulserend in de knop om tot bloei te mogen komen, uitgesproken tot groei in één adem met vernietiging. Even blaasje, en weg waai ik als acht. Zo even een lichtmoment flits, het begin. En ik stoei als aarde, lucht, water, vuur en eten. Woei mijn lichaam uiteen. Kwam datzelfde geven terug in de tijd die het aanzegt. Het is nu en het gebeurt. Verwacht geen wonder. Herhaal werkwoorden als bewegen. En vergeet niet om te eten. Staar uit het raam naar het lied in de tuin. Drink nog een glas wijn met de taal van de vogels. Het woord is ja is aan u. Uh, wie luistert er naar Radio Noord-Holland? Daar is iemand. Uh, fijn. Ik heb vanochtend uh, iets mogen vertellen over het woord. En uh, de presentator, Koen Buchter, die... Uh, Zeiden Nou, we maken er gewoon een gesprek van en dan uh, lezen we elkaar een, uh, een gedicht voor. Ik schrijf ook gedichten. Oh, ja, ik ben uh, huisdichter van Radio Noord-Holland. En uh, na afloop van, uh, van ons aangename gesprek vanochtend vroeg. Uh, hadden we nog even buiten de uitzending een kort gesprek. En ze zei ik, nou, ik kan uh, als het nodig is wel eens een keer iemand uh, vervangen als je iemand zoekt. Ik ben er. En uh, ik dacht, ik zei, dat ga ik onthouden. Nou, even later kreeg ik een uh, apje van Lonneke dat ze een uh, gal uh, aanval had. En uh, ja, die ligt in bed. En uh, ik heb meteen uh, Koen Buchter uh, gevraagd. En wat blijkt nou? Die komt net als Lonneke uit Alkmaar. Heel toevallig. Dus uh, Alkmaar uh, blijft, die, die lost het in. En... Uh, Koen die heeft uh, diverse. Tien, nou, heel lang werkt hij al met poëzie. Hij heeft uh, de podcast van de NCRV Dichter bij de Radio gedaan met uh, diverse dichters. Hij heeft in de Goois. Uh, IJssel en uh, vechtstreek uh, in de weekmedia wekelijks een, uh, een gedicht van zichzelf gepubliceerd. Hij uh, werkt dus bij Radio Noord-Holland en mag hij uh, om de twee weken in het programma van uh, Bart Slim, s ochtends tussen 10 en 12 uh, een gedicht voordragen. Uh, nou, dat, dat kan hij dus wel, maar hij heeft nog nooit voor een zaal mensen een gedicht. Voor dus wees een liefje lief voor hem, hier is de podium debutant, de dichter van Radio Noord-Holland, Koen Buchter. Ja, hallo allemaal. Leuk om hier te zijn, in deze prachtige kerk. En ik zie allemaal stralende gezichten. Toen ik hier kwam bij Ruighoort, Nee, laat ik eerst Diana bedanken. Diana, dank je wel voor deze uitnodiging. Um, ik ben hier met heel veel plezier. En uh, ja, het vergt niet alleen voor mij moed om hier te zijn... maar ook moed uh, voor Diana om zo'n relatief nieuwe naam op dit podium te hebben. Um, toen ik hier aankwam wandelen, kwam ik Arie Petersen tegen. En uh, die zei, ik weet al waar dat kerkje is. En weet je, ik snap dat, het, dat, je, dat je gedicht gaat voordragen... Toen ik hem dat vertelde. Hij zei, weet je wat je moet denken? Weet je, weet je wat een goede gedachte is? Als je denkt, het kan zomaar zijn dat er iemand zit die net een klote dag heeft. <lacht> toen dacht ik, ja, dat is waar. Dus mocht dat zo zijn, dan hoop ik voor een glimlach te zorgen. En Arie Petersen, die, Pietersen die heeft uh, zelf een band uit schermen horen. En het schijnt dat hij twee mensen heeft gered. Van een wisse dood, want die uh, hadden zelfmoordplannen En die hadden na zijn optreden gedacht, nee, we willen toch verder leven. Nu is dat wel een hele hoge lat die je hebt gesteld, uh, Arie. Maar mocht ik een glimlach bij jullie bezorgen, dan ben ik al heel blij. Nou, uh, ja, dan ga ik maar eens uh, een gedicht voordragen, want daarom ben ik hier. En uh, ik zit er even over na te denken. Wat voor gedicht zou nu in deze prachtige, kleurrijke kerk niet misstaan? Een gedicht over mijn hond. Ik heb hem nog niet zo lang Ah, oh, papa, alsjeblieft, we gaan hem echt elke dag uitlaten, zeiden mijn drie dochters. Vijf jaar lang. Ja, nee, dat beloven we. Nee, echt, nee, nee, serieus. We gaan hem echt elke dag uitlaten. En zo geschiedde op de zevende dag, een rustdag, was alles vergeten. Nee, jij moet hem, Coco. Ik heb hem net al uitgelaten. Nee, Lucy, ik ben nu net op YouTube. Mia zit net op haar iPad. Nee, ik zie nu net met mijn Barbies te spelen. Nee, jij moet hem uitlaten. Nee, oké, okay, ik laat hem dan wel uit. Oké, okay, maar dan laat jij hem morgen uit. En ik zeg, het is hartstikke leuk, zo'n hond... Schattig zo'n riem, 30 euro. Papa, hij heet Nacho. Dan is deze guacamole halsband met avocado patroon wel heel schattig. 40 euro, mandje 10 euro, bench 30 euro. Oh, kijk uit, hij gaat poepen. Foei Nacho, foei. Botten voor het gebid, 9 euro. Hij moet naar de dierenarts. 75 euro, inenting, 80 euro. Over drie weken weer, 80 euro. En nog een keer, en over een jaar weer. En ja hoor, daar is hij aan het poepen. Op je voorheen creme kleurige vloerkleed. Het was jouw vloerkleed. Het is zijn toilet. Puppycursus 500 euro. Hij moet poepen. De hele dag door moet hij poepen. Je huis is één groot toilet. Want hij weet nog steeds niet dat hij ook buiten kan poepen. Je brengt hem naar buiten. Elke dag breng je hem naar buiten. Maar toch, als je dan weer thuis bent, gaat hij poepen. Maar jij leert wel wat. Jij leert... Althans, ik leer dat Nacho nog steeds niet weet dat hij buiten moet poepen. Nacho, niet bijten. Voei, Nacho, voei. Wat heeft hij in zijn bek? Een slak. Ja, die heeft hij van buiten. Gadver, die eet hij op. Nou ja, de helft. De andere helft ligt op het kleed. Voei. Plassen. Oh ja, plassen, dat doet hij ook. Maar dat doet hij zeker niet buiten. Nee, gewoon binnen. Binnen plassen op het pakket dat je net nieuw hebt. Die vloer, die krond trekt. Want je vloerkleed is afgeschreven en je vloer borstelt met het bestaan van je hond. Maar jij niet. Jij vindt het hartstikke leuk, zo'n hond. Je kan het echt iedereen aanraden. Ik zou het zeker doen. Ja, op het begin is het wel een beetje zoeken naar de juiste balans. Het zijn fases. Het zijn allemaal fases. Je komt daar makkelijk doorheen. Ik ben er gewoon hartstikke blij mee. Het is gewoon hartstikke leuk, zo'n hond. Ja, hij poept nog steeds elke dag gewoon midden in je woonkamer... Toch laat je hem elke dag vijf keer per dag uit. Een ongewild train je ook nog eens voor de Marathon van Rotterdam. Hartstikke leuk. En dan ook nog yoga met het oprapen van zijn drollen. Als Hema worsten zo groot. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Met zo'n groen plastic zakje dat van mais is gemaakt. Want dat is milieuvriendelijk. Graaien je met het groene zakje naar zijn drol. En dan voel je die lauwe but door je handen zijpelen. En dan moet je dat dus naar de prullenbak brengen. Oh ja, maar waar breng je het dan naartoe? Want overal stinkt het. Oké, okay, de groene container. Ja, waar breng je zoiets? Nou ja, weet je wat? We gooien het gewoon weg in een groene container. Maar die groene container die stinkt als een overleden malle... die te lang onder de klamme lappen lag. Dus die moet je dan ook weer schoonmaken, schoonspuiten. En dan zie je de buurman. En die vraagt, hoe is het eigenlijk met die hond? Zegt buurman, heb jij er wel eens over nagedacht om er eentje te nemen? Hij staat daar, achter jouw raam. En hij heet Nacho. Gefeliciteerd. Het is hartstikke leuk, zo'n hond. Dank. Nou jongens, ik kan naar huis, ik heb het applaus binnen. Ik beloof dat mijn volgende gedichten iets korter zijn. Net toen hij mompelend boven een kopje thee in Montpellier zichzelf serieus begon te nemen, stierf hij. Opnieuw geboren als baby was alles, goddank, vergeten wat ooit gewichtig leek te zijn. Diploma's, namen... Nachten van verzorging, de jarenlange coma van zijn vrouw. Het fluisterende, ik hou van jou. Als baby zag hij een wereld, zo nieuw dat niets nog bestond. Er was geen ik, nog niet. Opnieuw kreeg hij een naam, een diploma, een drempel. En dit keer was het zijn vrouw die hem erover droeg. Net toen hij mompelend boven een kopje thee in Montpellier zichzelf serieus begon te nemen, stierf hij. Weer geboren als baby, zag hij in schaduwen, herinnerde zich vage gezicht, een hand in een hand, lieve woorden en dampende thee op een terras in Montpellier. Hij droeg diep in zijn hart mee hoe fijn dat is, was... En weer zal zijn. Thee op een terras in Montpellier. U bent zeer vriendelijk, dank u wel. Nu ben ik vader van drie dochters. Dat had u misschien al begrepen. En Ik heb één dochter, zij heet uh, Mia, ze is drie jaar. Het gedicht heet Mia. Vandaag vind jij een steen... Naast de glijbaan. Papa, tillen. Maar ik til niet de steen. Ik til jou. Je tilt de zware steen omhoog. Boven dieel je hem voor je uit. Buiten zicht hoor je hem glijden. Je glijdt erachteraan. Lacht. Weer omhoog, omlaag, omhoog. Daar ga je, de steen achterna. En even lijkt er een groot, groot geheim in dit ritueel besloten. Maar nee, het is een steen. Dragen, zien glijden en dan zelf gaan. Ik heb een steen verlegd, zingt Bram. Mia maalt er niet om. Zij hoort ze liever glijden. Niet te zwaar aan tillen. Dank, dank. Festival Het Twiske. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn pillenslikkende, zonnebril dragende patatgeneratie die langs meterslange dranghekken hoopt op plezier. Waar politie patrouilleert en fouillerende veiligheidsdiensten je voetje voor voetje aan het einde van de ijzeren tunnel opwachten zonder misdaad te plegen... waar de oorlog nooit is opgehouden... en je eten en drinken op de bon haalt... waar je 50 euro voor entree betaalt... 13 euro parkeerkosten... 11 euro voor de kluisjes... waar je al je kostbare iPods, iPads en iPhones... kunt laten onderduiken. 1 euro voor EHBO-oordoppen die je zeker nodig hebt. Hopeloze blikken van aandachtsarme mensen... waar de muziek schreeuwt, jaagt, verstikt bompt op je ziel, je wilt weg uit die danstent, waar vrienden met chagrijnige blikken en ritmisch gebogen knie een luchtbed staan op te pompen in de grijze Hollandse lucht zonder zon maar met zonnebril. Waar je redder een patjeperige patatbaas is en daar is de eerste lach, de eerste lach van de dag. Het is... Het halfnaakte Coca-Cola meisje naast het bewaakte Bavaria meisje. Ze staan met waterpistool op de, wacht, op de wachttoren van de reclamezuil. Gij zult drinken. De donkere hemel is van Coca-Cola. Je bent verloren in het paradijs dat je kocht. Maar niet vond in de tunnels van toezicht van Festival Het Viske. Ja, ik, ik kijk wel eens het nieuws als journalist. Het is op zich uh, geen uh, gek idee als je dat werk doet. En ik zag een keer dat uh, in een ver land, het doet even niet toe waar... dat extremisten eeuwenoude Boeddha's hadden opgeblazen. En daar bleven van die lege nissen over. En dat raakte mij zo diep. Maar ik zag er toch ook schoonheid in. Die nissen die staan trouwens in Bamiyan. Het gedicht heet dan ook De Lege Nissen van Bamiyan... Ik ben wie ik ben. Niemand kan ik in beeld vangen. Zelfs niet als het beelden stormt. De mens slaat blind wat hij niet ziet. Stof stijgt op. In de leegte van het kapotgemaakte kunstwerk. Klinkt de kans die het was. Zal zijn. Zal worden als nooit tevoren. Schoonheid is niet Stuk te krijgen. Het leven o oh zo broos. In essentie eindeloos. Ja, u zou het misschien niet zeggen, maar ik voel me eigenlijk heel erg thuis in deze kerk. Want ik had ooit een fase dat ik mezelf zocht in het christendom. Gelukkig is die fase weer voorbij. Maar daar gaat wel dit gedicht over. Als puber smacht ik naar het gezicht van de vader te zien. Nu ben ik vader. Wie een dochter heeft, ziet het gezicht van de vader. Overigens heb ik heel veel plezier met het voordragen van mijn gedicht. Dus dank dat u deze ruimte geeft en dat u hier naartoe bent gekomen. Dank u wel. Ik zou nog willen afsluiten met een laatste gedicht... En uh, ja, dat is, gaat eigenlijk over waarom ik poëzie schrijf. Ik heb altijd van poëzie gehouden. Nooit om de mooie woorden. Nooit omdat het wel of juist niet rijmt. Nooit omdat het kunstzinnig zou zijn. Nooit omdat het relaties lijmt. Nooit voor iemand anders. Nooit omdat een vrouw... Nooit voor het flauwe ik hou van jou. Ik hou ervan omdat het niet is... In die naakte leegte ligt mijn hart te bonken op het ritme van dit bestaan. Poëzie zet mij aan, uit, aan, uit, aan. Je vindt mij niet per se in woorden die willen voelen, raken of kussen. Nee, ik lig samen met jou, verstopt in de ruimte hier tussen. Dank u wel. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.